Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De veiligheid in Nederland die wordt steeds meer bedreigd door andere landen... en vooral door Rusland en China. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... is Nederland een aantrekkelijk land om te komen spioneren. Spionage is al zo oud als de weg naar Rome. Maar met conflicten neemt dat toe. En wat hier erg in speelt is dat wij natuurlijk steeds meer in ICT... in cyberoplossingen hebben gedaan en alles aan elkaar verknoopt hebben. Zo zou China proberen om op allerlei manieren kennis te stelen... Bij bedrijven en Russische spionnen proberen apparaten te hacken, bijvoorbeeld om daarna een cyberaanval te doen. Het kabinet zegt dat er een tandje bij moet in de aanpak van dit soort digitale dreigingen van buitenaf. Medda, het bedrijf dat achter Facebook en Instagram zit, krijgt weer een fikse boete. Ze moeten 265 miljoen euro betalen omdat er persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en locaties van zo'n 500 miljoen Facebookgebruikers op straat kwamen te liggen. Bij een terreuraanval in Somalië zijn zeker negen mensen gedood. Gisteren stormden leden van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab een hotel binnen dat vooral wordt gebruikt door politici. De aanval duurde zo'n 20 uur en de terroristen werden na een lang gevecht ook gedood. Uitbuiken van het kerstdiner en SBS6 aanzetten voor beelden van een brandend haardvuur zit er dit jaar niet in. Vorige, vorig jaar zond de zender op eerste kerstdag beelden daarvan uit, maar dat krijgt dus geen vervolg. Het was trouwens helemaal niet zo dat er niemand keek. Op de kijkpiek hadden bijna 400.000 mensen het haardvuur aanstaan. En Dua Lipa heeft er een nieuwe nationaliteit bij. De Britse zangeres heeft namelijk sinds gisteren ook een Albanese paspoort. Ja. Dua Lipa is in Engeland geboren, maar haar ouders zijn Albanees. Eerder maakte ze al bekend dat ze ambassadeur is geworden van Kosovo, het thuisland van haar ouders. Het weer, later vanavond is het overal droog. Vannacht weer flink wat mist. Temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Morgen ook bewolkt, mistig en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Maar zien, als je het door hebt Ik kan goed spelen zonder dat ik de bal raak Ik doe wat ik wil omdat ik de smaak Maar voor de strijd begint heb jij al lang verloren Als ik de bal heb kan jij niet scoren Laat maar kaka naar mijn spel, laat maar turen luren Ik vul al je dagen, ik vul al je uren Voor de strijd begint heb jij al lang verloren Als ik de bal heb kan jij niet scoren MAFIFA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 Ja, zeker. Nou, uh, actuele kan het haast niet. Uh, want uh, dit was steenkoud met de MAF FIFA. Dat uh, is uh, de protest in de richting uh, van de FIFA. Nou, we hebben gisteren een beetje kunnen zien dat het uh, Duitse elftal, de Duitse de daar een statement heeft weten te maken. Want uh, ja, ze hebben dus demonstratief de handen voor de mond gehouden uh, bij de groepsfoto vlak voor de wedstrijd tegen Japan. Die hebben die Duitsers natuurlijk wel verloren. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, het ging om het statement uh, wat ze hadden gemaakt. En Steen Koud heeft dat uh, al een tijdje terug uh, gedaan. 11 november hadden ze dit uh, nummer uitgebracht. Twee weken voor aanvang van het wereldkampioenschap voetbal. Goed, uh, we zijn in het uh, live gedeelte terechtgekomen... waarin uh, we straks uh, muziek uh, gaan horen van Max Palman. Want uh, die uh, speelt vanavond hier bij uh, 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Want onder die... Um, titel wordt dat uh, uitgevoerd uh, onder dat uh, mom. En straks gaan we natuurlijk ook met uh, Max uh, even een introducerend gesprekje voeren. Want dat uh, is ook nog nodig. Dat um, zo so dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek van de afgelopen maand. En één ervan is van het album If When. is een van de laatste singles uh, die Flora Sophie heeft uh, eraf uh, gehaald. En 18 november, dat is volgens mij uh, iets minder dan een week geleden heeft ze dat Album gepresenteerd in de cinecol. Uh, de single, de laatste single van dat album heet Trust. not as deep as the love I'm in, I know not how to sink or swim, kiss the wall. Ja, dan ben je zo druk bezig om uh, alles op die gekke sociale media neer te, neer te knallen. Uh, van alles en nog wat. Op Instagram, uh, dat, je dat, uh, dat we de boel uh, straks uh, hier uh, live muziek hebben. Noem maar op. Maar ondertussen is het uh, plaatje alweer afgelopen. En dan uh, zit Max ineens tegenover mij. Zo, <laughs> nou, zo werkt dat. Um, welkom vanavond uh, in uh, deze studio. Want uh, ik heb je meerdere malen aan de telefoon gehad. Maar nu uh, is het ook uh, gewoon op... Uh, want die is het, vijf meter afstand uh, aan de andere kant van de microfoon. Zo is dat. Ja, um, is toch wat anders, denk ik eerlijk gezegd. Hè? Ja, toch? Dan leer je iemand een <laughs> beetje kennen, toch? <laughs> ja. ja. Uh, Max, uh, ik ken je via de telefoon als een uh, toch redelijk opgeruimd type. Ja, ja, ja. Maar um, is dat ook uh, werkelijk uh, het geval als we bij jou thuiskomen? Dat we niet uh, struikelen over allerlei nog wat? Want uh, ja, nah, of, uh, dat valt wel mee, hè? Valt dat wel mee? Ja, maar, ja. ik heb gewoon een net, net huis, hoor. Ja, toch wel? Ja, dat wel. Aha. Ja. Um, ik, maar dat een soort vintage winkel, dat wel. vintage winkel? Ja, veel oude spullen. Uh, ja. Ben jij een verzamelaar van vintage dingen dan? Nou, niet per se, maar gewoon van dingen überhaupt. Heb je een, een bepaalde hang naar, uh, mm. naar, de, naar die periode dan, of niet? Mm, ja, nou, oude periodes wel, ja, ja. Zeker, ja. Dat wel. Dus ja. Um, Alles um, oud is wat, wat spreek je dan aan uh, uit, uh, het, uit dat tijdperk dan? Ja, gewoon uh, het karakter, de authenticiteit... Uh, de diepgang, uh, de, ja, de, de echtheid, ja. dat, dat spreekt me aan. Ja. Mis je dat toevallig dan ook uh, in het hedendaagse leven, zo'n beetje? Ja, ja, maar ja, het mooie is, je kan je eigen wereld creëren. Dus, uh, dat is waar, ja. Daarom, uh, ja. Dus uh, dat is het. Maar uh, soms mis je het wel. Ja. Ja, uh, nog iets. Um, je hebt iets met de kust. Uh, ja. het is, uh, of je bent uh, op Bloemendaal strand, maar je bent uh. hier soms ook hier te vinden. Want wat trekt jou hier? Uh, ja, surfen. Met? surfen? Ja, en sowieso gewoon, uh, ben ik een groot natuurfan. Uh, hou ik van dus de, de zee... Uh, de schoonheid van, van de zee. Hmm. De, de duisternis van de zee. Het, ja, je het, kijkt ook ja. naar die oude plaatjes. Op, ja, ja. Ja, dat, dat is wat, wat het vroegere leven hier in Zandvoort uh, ja. zag. Ja, Voor die misschien. mensen die uh, even met de tv zitten mee te kijken. We hebben daar dus inderdaad ja, oude foto's. Ja. Zandvoorters hebben nogal eens dus een beetje de neiging om in nostalgie uh, te zwelgen. Ja, ja. Uh, moeten we dat doen of moeten we dat uh, op een ja, andere manier? Nostalgie is niks mis mee. Nee? Nee. Ja. Nee Um, als je daarna nou naar kijkt, denk je dan, ik had het met, met Jacob die Edward ook over, zit je dan, uh, zijn jullie dan in de verkeerde tijd uh, geboren en hadden jullie dan liever nu, hadden jullie liever in die periode dan uh, rondgelopen? Of? Ja, er is gewoon uh, niet zoveel zo ruimte nu, dat is jammer, weet je. Ja. Ik, hou, uh, ik hou gewoon niet zo van te veel mensen om me heen ja. en dat is overal druk, dus ja. ja. Maar hoe, hoe, ja, want dat is ook weer zoiets. Dat zeg je nu. Maar hoe los je dat dan op als je een optreden moet doen? Nou, ja, nee. Kijk, ik ben, uh, ik noem het ook wel een uh, extraverte introvert. Dus ik hou, ik hou van beide, hoor. Ik hou ja. van alleen zijn uh, in, de, in de natuur met mijn motor uh, in de bossen of uh, waar, waar dan ook. Hmm. Uh, maar ik hou er ook enorm van of, om uh, met mensen te connecten of uh, ja, op een podium te staan, te spelen voor mensen, mensen te leren kennen, verhalen aan te horen. En uh, ja, dat, dat is een combinatie. Ja, uh, verhalen. Is dat dan ook zo bij jou dat je dan op een gegeven moment, als je uh, de verhalen hoort van mensen, dat je die misschien opslaat uh, ergens. En dat je daarmee op een gegeven moment aan de gang Ja, Je staat altijd aan. Je bent altijd uh, je songwriter, fullspritter. Die zijn altijd uh, aan om uh, dingen op te vangen. En ja. Uh, ja, het kan overal in zitten. In elk mini-gesprekje, of gewoon uh, iets wat je op straat ziet, of wat je leest, of oude verhalen. Dus soms een tweede natuur wat je daarbij nodig ja, moet hebben. Dat is het. Ja. ja. ja hoe, hoe ben jij uh, zelf aan songwriting uh, gegaan? Hoe, nou, hoe is dat eigenlijk gegaan? gewoon uh, best wel laat eigenlijk pas begonnen met gitaar spelen, maar altijd al een groot muziekfan geweest en uh, ja, er miste altijd wel iets. Toen uh, een paar maat om me heen begonnen gitaar te spelen, nou, ik ook een beetje begonnen, dat was leuk. Mm. Toen dacht ik, nou, er mist toch nog iets. Uh, oh, liedjes spelen, misschien andere mensen een liedje spelen, zingen. Ja, ja en uh, toen ik echt wat jonger was toen uh, heb ik wel een jaartje een beetje op mijn kamertje lopen zingen en oefenen daarmee hm. en toen uh, later kwam dat wel weer een beetje van pas toen ik uh, andere mensen liedjes ging spelen en toen dacht ik ja leuk leuk maar er mist toch nog iets dus misschien kan ik zelf proberen om een liedje te schrijven en ja. toen zo een beetje begonnen zo is het uh, ja. ontstaan eigenlijk ja. Um, want uh, ja, uh, als ik even in het verleden kijk... Ik heb even vandaag een beetje uh, teruggekeken van... He, dan gooi je de zoekopdrachten uh, op de 3 voor 12 Noord-Holland website. Oh, en, ja. Bam, kom een, uh, een interview tegen die jij uh, hebt uh, gedaan met Kirina Grijzen. Ja. Die was toen de hoofdredacteur uh, ja. in die periode. Um, want ja, um, was dat een beetje het moment dat, uh, dat het een uh, beetje wat het, het grotere publiek... Of ja, het publiek in het... Uh, uh alternatieve circuit wat meer bekend uh, werd met, ja. uh, met, uh, met Max Poelman. Ja, op zich, ik denk het wel. Ja, toen, kwam, toen was ik net geselecteerd voor de popronde. Dus toen uh, ja, kwam, was dat een beetje het geval. En ik had net een plaat, mijn eerste plaat uitgebracht... Mm. Um, dus ja, we zijn nu twee jaar verder volgens mij. Ja. Uh, en uh, ja, toen begon het een beetje. Maar we zijn net begonnen. Dus we gaan, ja. Uh, ja. Heb jij nou, dan nog net een beetje eigenlijk in het randje... aan het eind van die, van die verschrikkelijke... van maledijde, de ja. pandemie. Toen, ja. toen, toen uh, is het eigenlijk een beetje echt gaan rollen. Wat, uh, wat, uh, ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk uh. die plaat ook gewoon in, uh, in die pandemie uitgebracht. Dus ja. uh, toen kon je ook helemaal niet spelen. Dus dat was ook wel weer jammer, weet je ja. ah? Dat je, uh, maar toch op onze eigen manier geprobeerd... om daar uh, ja, een beetje wat mee te doen. En uh, ja, toch uh, uiteindelijk... Inmiddels na twee jaar is die plaat bijna helemaal uitverkocht. Dus we hebben nog maar een paar. Oh. Dus, uh, ja. ja. En uh, je hebt er nog eentje van me te goed trouwens. Ik heb dus hem ik... nu niet bij me, maar nee. ik krijg er wel nog eentje. Okay, dus, al, ja? dus dan kom je... ik hem even langsbrengen. Ja, nou, als je dus ja. een keer naar Zandvoort uh, ja. komt, dan moet je maar even een app sturen. Precies. Want ik ben in Zandvoort en ik heb hem bij me. Dan weet uh, ik in ieder geval dat ik in de buurt uh, moet, uh, moet zijn uh, ja, dan krijg om hem even af te halen. Nou ja, ja dat is goed. Ja, ja, maar ja. deze afspraak is dan met ja. deze gemaakt. Ja, mooi. Is dit ook een beetje Max Polman ongecompliceerde levensstijl? Uh, ja, wat bedoel je daarmee? Nou, het komt zoals het komt in de wel. Nou, nee hoor, dat niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik werk hard. Toch wel? Ja, Ben je nu nou. ook eigenlijk aan het werk als het gaat, uh, want, want je hebt alweer twee singles uit. Ja, we zijn, uh, de nieuwe plaat is bijna weer klaar. Dus uh -huh. uh, ja, we gaan uh, december, eind december, studio in twee dagen nog en dan is hij af. Ja. En, dan, uh, en dan gaan we... Ja. Ben jij dus ja. ook een do-it-yourself-muzikant? Ja, ik doe zicht? alles zelf. Ja. Ja. Maar we zijn momenteel wel in gesprek met wat boekers en dingen. Ja. en uh, ja, Je wilt toch op een gegeven moment een stap maken. en We hebben gewoon iemand nodig die... Uh, ja die ons op vette plekken kan neerzetten en we weten dat onze live shows gewoon uh, goed zijn en ook steeds beter worden dat vind ik en, wel ja, uh, ja dank, je wel, dank je wel. Dat vind ik wel ja en uh, ja. dus daarom hebben we gewoon een partij nodig die uh, waarmee we kunnen samenwerken en uh, ja daar zijn we druk mee bezig dus uh, ja kijk of, uh, of, ik, of ik kan aansluiten bij uh, bij een boeker, ja. Ja, dat, dan, dan zou, dat zou wel mooi zijn. Uh, ja, dat we dan ja. ergens een Max Palman zo mooi ergens op kunnen duiken in een radioprogramma bij 3FM. Of bij Penguin Radio. Precies. Of uh, bij ja, King ja. FM, dat Ja, soort, ja, uh, ja, ja. en gewoon de, in de poppodia of whatever, weet je wel. Voor ja. het programma van een grotere act. Uh, ja, op die ja. manier stapjes zetten. Dus, uh, maar sowieso, de release show komt eraan. Dus dan moet je er ook bij zijn. Uh, waarschijnlijk in mei. Ja, oh. En dan, uh, uh, weet je ook al waar dat omgeveer ja, is? Ja, we weten nog niet zeker. Maar uh, waarschijnlijk bitterzoet. zoet? Ja, <laughs> ja. Dat ben ik er zeker bij. Kijk, okay, ja. nou, <laughs> nee, ja, okay, ja. de rechtstreekse trein... dat uh, vanuit naar ja, Amsterdam gaat, gaat, gaat lekker makkelijk. Ja. Want ik ben twee weken geleden ben ik ook nog... Uh, oh, ja. bij Hebe ben ik toegeweest. Hmm. Die gaan we zo uh, horen in het uh, volgende blokje. Uh, die heeft het daar gepresenteerd. Dus als oh, ja. jij hem in bittershoed doet... dan, uh, dan kom, ik, uh, kom ik er wel aan. Dus nou, dan, uh, dan zorg ik wel dat ik erbij ben. Top. Um, dat uh, sowieso. Als het maar niet op 12 februari is. Want dan heb ik al een afspraak met uh, Jacob die Edward staat. Oh, dat dus is, nee, een, dus is uh, in mei ergens. In mei, zei ja. je al. Ja, op een vrijdag okay. waarschijnlijk. Ja. Ga, gaat helemaal goed komen. Uh, we gaan uh, even nog uh, iets uh, draaien van, uh, van uh, afgelopen maand: Fleeback. Deelnemers aan de Rob wordt En hun single heet Heatwave. Drifting awkwardly dream i was driving on top of a thin steeper wall holding the wheels and trying to escape a fall held my breath and my legs couldn't move losing control and there's nothing i can I can, but still going slow. As we fall down head first, black water. Met The Wait for Daylight. En bijna twee weken terug heeft ze de EP gepresenteerd in Bitterzoet. En, en daar heeft Max Polman al iets over gezegd. Want hij, wil... ja, nog niet zeker, hoor. Ja, hij is nog niet zeker. Maar als hij het doet, dan zou dat zomaar in Bitterzoet kunnen zijn. Als het gaat om het nieuwe materiaal wat hij, wat hij bezig is uit te gaan brengen. Want ja, Max zit niet stil. Nu wel, want uh, hij moet uh, zo, zo een aantal nummers uh, laten horen. Samen met Jeroen is hij vanavond hier. Um, een van de nummers die nog uit moet gaan komen. Dus je hoort hem hier uh, eigenlijk voor het eerst. Maar dan wel in een iets wat andere versie. Want ik denk dat hij zowaar heel anders gaat klinken als je hem uh, helemaal vol Precies hetzelfde klinken. Ja, toch wel? Ja. Oh, dat goed. Strip down. Strip down. Hier is uh, Dance with the Devil. Wake up Een applaus van ons twee, maar straks, als die in een zaal ten gehoor wordt gebracht, dan is dat natuurlijk veel vetter en veel luider. En dan speelt Max ook natuurlijk veel uh, energieker met, uh, met een complete band uh, eromheen. Uh, dit uh, was een setting die je niet uh, vaak hoort. Overigens, uh, dat nummer wat we net uh, gehoord hebben: Dance with the Devil, deed mij uh, denken aan een ander nummer. Uh, die is vorige maand uitgebracht uh, door Black Operator. Die ga je straks zo toch even horen. Want ik vind het uh, te leuk om hem uh, niet te draaien. Want, uh, maar die komt uh, zo dadelijk uh, nog, uh, nog eventjes langs. Uh, heeft ook iets met de devil uh, te maken. Maar goed, uh, het tweede nummer is een single. Jawel, en dat is de single die voor uh, uh, Nothing Stops a Rambling Man is uitgebracht. Namelijk Trudy. En die ga je nu horen. They are done. Dat waren, ze, dat waren ze. Max Polman samen met Jeroen. Net de single Trudy gehoord. Straks in het tweede uur gaan we nog meer van ze horen. Ik had het al beloofd. Want Dance with the Devil bracht mij op het idee. Om dat nummer van Black Operator maar eens er weer eens bij te pakken. Hij is er wel vorige maand uitgebracht. Het laatste vrijdag van oktober. Dus hij telt niet echt mee. Maar. Het heeft wel heel veel verwantschappen met wat Max net uh, heeft laten horen. Black Rider. Deze dames hebben geen introductie meer nodig, want sinds het label Excelsior, deze dames heeft opgepikt van Loop, is het aan belangstelling geen gebrek. Lonely Dance is een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je Black Operator en Devil's Road. We, gaan, we hebben nog een kwartier, dus we kunnen nog wat, wat nummers laten horen een nieuwe single en hij is een van de twee van Middenweg uit de Zaan. En uh, die jongens uh, die hebben Middenweg dan heeft uh, vorige maand of twee maanden terug nog een compleet album uit, uitgebracht. Maar Marvin Adam, zoals die heet, die is ook zelf bezig. Morgen komt uh, een single van hem uit en die het heet Leef Weer.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 What do you wear buiten?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 bij wie kan ik mezelf zijn Is elke dag hetzelfde Misschien gaaf ik mijn eigen graf Maar wil niet schuilen voor de nacht Ik laat me analoge kicks. Oh, die pizza sowieso voor de kids. Voor de rode soet, ik kwam de show stelen Sinds de sneak peek, op het podium met fit. Voor de folio te tik, was hij holy, aan a gliss. Voor de sweet life, ze kijk Cody als ik spit. Soms wil ik een rewind, was met kokus in de mix. Misschien doe je je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 Soms voel ik me stoffig als ik rust Maar soms denk ik een drankje Ik word vloeibaar onder druk Ik blijf aan draaien als een fuck, Maar het ijs wordt dunner En als jij me waarschuwt Dan ben jij de misgunner Het is een nieuwe fietsflow Dat is zeker op slot Baseline, deze zakjes Iets dieper in je kop Lepeltje, lepeltje, leek leep. Wake the fuck up Als je nog auto toe Dan is het tijd dat je stopt Kwart voor iets nieuws Ja, ik hang het aan de klok Was die vaga uit je sokje Dit aan een doodpaard Meer honger dit jaar Dan topmodellen Daar daarom voel ik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 2018, voor zo'n die Incredibles, diepste. minst, ik was niet eens 18. Botten zwaarden op mijn kaars toch? we hebben onze messen geslepen. De koning Artie werd ter plekke, om de draak te steken voel je net? Hoe ik het pop in je aarde. Dus ik drop een beat van de vader van olifanten in kamers en shit. Oké, als een gevecht tussen apen, hoe is de king of this jungle? Je bent geen leeuw maar een kater, alleen heb ik niet gedronken. Ik denk alleen maar aan later, Ik ben pas gisteren begonnen. Ik had meteen al gewonnen, je houdt je weer van dat domme. Ik kan niet meer van dat domme, Ik vrouw wel meer van dat domme. Ik geef meer en daarom moet je zelf beginnen, als je echt iets schoot zal veranderen. Ik verrek gespeeld, geen spier me op, met klinkt als een andere ding. Ik pak mijn vuren op de J, gooit je anderen. Alsjeblieft, ik heb geen zin in. De bounce look, diezelfde shit. Misschien zijn het die vloed in tranen. Verwissel weer van gedaan. Dus ik ben steeds onder schaamte. Mijn ogen een spit op haar dagen mij of heet als is maanden. Vergeet nog steeds op die namen. En jij dacht wat een lange Poffer Dat ze de adem te halen. Fok off. Blauwe power in mijn brain als sinds de box. Toen er op MTV ook nog wel eens muziek werd gedropt Muziek werd gekocht, en niet zomaar uit een playlist gekocht. Je gebruikt je kop, letterlijk, controle van een pant Please, tell hem jazz zeg ze waar het op staat. Jullie laten ons lachen. Ha.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 voor two-step, niet voor een leapback. Ik was nooit een boy Ik zat niet op street dance. Maar we breken door, dus ja, breng die beatback. Zij ze kon funsen, altijd ondeugend. Breng een bombari, laat ze geen keuze. Kan men niet verstaan, daarom praten ze met de heupen. Nadat er dan neerslag, glad als tondeuzen. Laat me tonjeuken. ik ken een paar trucs. Beste life act van de hele Benelux. Dus we leven luxe. En daarbij zijn we een beetje in een blokje terecht van Nederlandstalige hip-hop. We begonnen dus met Marvin en Adam met uh, Leef Weer. En uh, deze zijn van een drietal Rens, Jair en Ome Unkele. Uh, zo heet het uh, De Staat van de Draak. Is het album wat ze afgelopen week hebben uitgebracht. En 2003 is een van de singles uh, die erop staat. Ik kom van road, En dit is Wolfie. En het meeste heb ik zelf gedaan. Stond het daar in de hoog. Wisten niet hoe het verder zou gaan. Ik doe dit ook voor mijn want door de reis zijn ze daar En de rood is ons live, Maar hoe dan ook blijven slaan. Ik kan nu geen tijd meer gaan al mijn homies on the move Maar de echter die blijven even checken Dus dat is precies wat ik doe Ik weet nog die dagen dat ik geen geld had Ik liep met gaten in mijn show voor je klagen maar je meldt af Voor de dagen dat je moet Ik was de jammer aan los. Ik wist niks van love oh. Roodliep ik de voeten, ben liefgehaald Rinner maar nog goed door het gisteren. was Mijn hart gekrast maar nog steeds in je dag Ik altijd tot de met Zelfs van de momenten dat ik niks meer zag Waren momenten dat ik niks meer had Ik kom van een lang weg. En het meeste heb ik zelf gedaan. stond het daar in de hoog Wist er niet hoe het verder zou gaan Ik doe dit ook voor mijn homies Want voor de lijst is ze daar En de rood is soms long, yeah. Maar hoe dan ook blijven staan ik ben alleen met homies, ik heb de phonies Al uitgevuld. het uitgefilterd gaat, ik ben alleen met Franskies Long way, verloor alles, maar de hoop niet Tegen hoeders kom ik niet meer, ik contact met polies Nou niet, voldoen mijn shit, dat, help me sowieso niet Verloor me of niet, ik ben de one and only Zijn mijn hoogte, dat zie ik zoveel trophies Was een jongen, hallo's, ik wist niks van lopen Brodyp ik de voet, heb geen licht gehad Herinner me nog goed hoe het gister was Mijn hart gekrast, maar nog steeds in taal Is het altijd al op een show Zinnen die ik op de televisie zag Waren momenten dat ik niks meer had Als ze pakken houdt mijn vision aan Ik kom van een long en het beste heb ik zelf gestaan Ik zwond het daar in de hallway Doe Ik doe het ook voor mijn homies Want door de lijst is het uit En de rond is ons lonely Maar hoe dan ook blijft het slaan Tot dan was dat met homies. Um, we gaan op uh, zo dadelijk naar het uh, nieuws van 9 uur. En um, ja, wat uh, hebben we dan uh, daar nog? Uh, straks nog twee nummers uh, van uh, Max Bolman die uh, um, nog... ...twee nummers laat horen... ...en die twee zijn sowieso de single... ...Nothing Stops a Rambling Man... ...dus dat uh, ga je straks uh, nog uh, horen... In, uh, ...in de show... ...en wat hebben we dan nog meer... We hebben natuurlijk ook nog... ...de releases van de, de afgelopen uh, maand... ...die nog geweest zijn van november. Uh, die komen straks ook nog allemaal voorbij... in het, uh, in het komende uur. Um, wat, wat dat er gaat... Uh, even nog ook een vooruitblik met uh, wat er uh, morgen... onder andere uh, gaat komen. Um, straks ga je al iets horen... van Sophie van Hasselt. Zij heeft... Uh, een EP op uh, stapel staan Watering My Plants en daar uh, zit bij een van die singles zit, uh, ook een videoclip en die zul je uh, maandag uh, online aan gaan treffen bij uh, 3 voor 12 uh, Noord-Holland um, het is trouwens niet het enige want uh, de video schieten schieten om je oren, want ook die Marvin Ademde die we net al uh, hebben genoemd die komt ook met een clip bij die single die we uh, net hebben laten horen leven weer en in dat opzicht uh, is het de uh, spitse uur. Um, het lijkt wel alsof ze het allemaal voor december af willen hebben, denk ik uh, wel eens. En ja, dan varen wij daar als uh, muzikaal platform natuurlijk wel bij. En natuurlijk niet alleen 3 voor 12 Noord-Holland... maar ook zo'n programma zoals uh, wat wij hier uh, doen. Uh, tussen 7 en 10 op de donderdag. Goed, we hebben er nog eentje die we nog uh, laten horen tevoren aan het uh, nieuws van 9 uur. En die komen uit Vangendam... Lorem en het nummer dat heet Lessons in Living.